De Brit van Somalische afkomst heeft Nederland inmiddels verlaten. De man werd maandag opgepakt na een tip van de Britse politie. Die werkte de afgelopen dagen samen met de Nederlandse politie. De man zou mogelijk betrokken zijn bij een buitenlandse terreurbeweging. Hij was op weg van Liverpool naar Entebbe in Oeganda en maakte een tussenlanding op Schiphol. Het meisje van Zeven uit Rotterdam, dat sinds gistermiddag werd vermist, is terecht. Ze werd teruggevonden bij familie. De moeder en oma van het meisje zijn gearresteerd. Vanochtend gaf de politie een Amber Alert uit over het meisje. Haar signalement werd verspreid via sms en e-mail, in bussen, trams en treinen en bij McDonald's. Het was de vierde keer dat er in Nederland een Amber Alert uitging. Het Scheperziekenhuis in Emmen stopt definitief met het uitvoeren van maagverkleiningen. De 2000 patiënten die op de wachtlijst staan voor een operatie of nazorg krijgen zijn per brief geïnformeerd. Het ziekenhuis had vorig jaar al besloten om tijdelijk geen maagverkleiningsoperaties meer te doen... en geen maagbandjes meer te plaatsen na een reeks fouten van een chirurg. Zeven van zijn patiënten overleden nadat ze door hem waren geopereerd.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 Tchau, tchau, tchau, tchau,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 Dit is de Zomer van ZFM. Nostaggie viert hoog tijd. Hier zijn de vinyljaren. Muziek. ...van LP en single tussen 1955 en 1985. Ja, hij mag. <laughs> Zo, goedemiddag dames en heren. Daar zijn we weer, de vinyljaren. Het is uh, vandaag 22 september. De herfst is begonnen. En uh, dat zou je niet zeggen als je naar buiten kijkt... want het is, uh, zag net in de auto dat het 21 graden was. Lijkt wel zomer. Uh, Marie op vakantie en uh, ja, uh, dus moet ik heel veel, uh, moet ik het nu alleen doen? God, dat is wel erg. Uh, met als technicus Jaap Koper. Jaap, welkom. Goedemiddag. Dankjewel Ruud. Gezellig. Uh, verder, uh, nou, wat gaan we doen uh, voor de vaste luisteraars die ook lid zijn van onze hives? Die hebben natuurlijk al, die krijgen altijd een prachtige vooraankondiging. Dus die weten al wat er gaat gebeuren vandaag. En uh, voor diegenen die net ingeschakeld hebben, ga ik het u vertellen. Arita Franklin gaan we doen vandaag. Rita Now, haar tweede uh, LP voor het Atlantic Label. Een uh, prachtige plaat met een aantal uh, grote mooie nummers erop. Uh, verder hebben we Klaatu. Ja, Klaatu. Dat zegt een heleboel mensen waarschijnlijk helemaal niks. Dat is juist wel leuk. Maar het is een band uit de jaren 70. En uh, daar hing een hele mythe omheen. Want uh, de, de hoes van de LP Now die deze band gemaakt heeft... Uh, daar staat verder, behalve de titels, geen enkele informatie op. Dat is lachen. Uh, er staat niet op wie het zijn. Uh, er staat niet op wie het gespeeld hebben. Er staat niet op wie het, ge wie het ge geschreven hebben. Ja, er staat geschreven. alles was geschreven door Klaatu. Alles ook georganiseerd en ge gearrangeerd door Klaatu. Maar, nou, wat is nou het leuke verhaal van deze band? Zal ik van een klein stukje van vertellen. Dat iedereen dacht dat het de Beatles waren. Ja. Dat is niet waar. Maar iedereen dacht dat. Juist omdat er helemaal geen informatie stond. En moet maar eens. Uh, ik heb dat vannacht ook even zitten doen. Moet je maar eens even kijken op, uh, op, op, uh, op Google bijvoorbeeld. Als je dus dat. Uh, Hoe is klaar, toe? staat er dan op een gegeven moment. En dan krijg je het complete verhaal. Uh, te lezen. Dat mensen dus inderdaad dachten. Dat het een truc van de Beatles was. Om gewoon weer eens even een LP met elkaar te maken. Zonder dat ze zich uh, hoefden te houden aan allerlei Beatle afspraken en zo. Nou. Het is dus niet waar. Maar goed, daarover straks dus meer. Uh, het is hele aardige muziek. Het is een beetje symfonische rock. Het is heel apart af en toe ook. En je kunt ze niet ontzeggen dat, er, dat ze inderdaad heel goed naar de Beatles geluisterd hebben. Dat wel. Uh, verder hebben we natuurlijk om half drie de confrontatie. U weet het, de Beatles tegenover de Stones. En uh, we, we krijgen nu al een navolging, want ik las gisteren in de krant, dat Jan Rot een nieuw theaterprogramma gaat beginnen met alleen maar muziek van de Beatles en de Stones, met dan wel Nederlandse teksten, maar hij gaat het wel doen. Dus kun je nagaan, goed voorbeeld, doe het goed, volgen. Dat is drugs. En we hebben natuurlijk de, kra de kraker van de week. Straks om half vier, dat oude singeltje uit uh, het verre verleden wat misschien wel harder kraakt dan de muziek. Maar dat zien we dan straks al mogelijk. We beginnen in ieder geval met Robert Long. Want die stond ook in het lijstje. Robert Long, zijn eerste Nederlandstalige soloplaat. Uh, daarvoor zat hij natuurlijk, met, uh, zat hij natuurlijk in uh, Unit Gloria. Dat weet u waarschijnlijk nog wel. En daar deden ze... Uh, Engelstalige hits, uh, waaronder The Last Seven Days. Dat was een van hun grote hits van, van Gloria. Maar uh, Robert Long uh, besloot dus op een gegeven moment daar uit te stappen en op de Nederlandse tour te gaan. En uh, niet zonder succes mogen we wel stellen. Uh, Vroeger of Later is een hele leuke plaat. En uh, dat, uh, ja, daar staan hele mooie liedjes op, waaronder ook een hele aantal bekende hits... Uh, ik noem bijvoorbeeld even Jezus wet Bijvoorbeeld, staat erop. Uh, maar we gaan beginnen met Het leven was Leiden. Hier is Robert Long. Toen ik bij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 Heel veel sterkte voor later, want dat heb je wel nodig. Robert Long van de plaat Vroeger of Later, zijn eerste Nederlands-talige soloplaat. En het sloeg in de tijd... Uh, in als een bom. Waarom ook? Nou, omdat hij ook niet mis de verstaande tekst had. Want hij was behoorlijk aan de kritische kant. En uh, hij zei alles wat in hem opkwam. En dat was wel heel erg leuk. En daarbij ook nog gekoppeld aan verschrikkelijk leuke muziek. Uh, uh, was het echt een plaat waar je. Ja, die heel, heel, heel erg goed verkocht heeft. En uh, dus ook gelijk het begin was van zijn carrière als Nederlandstalig artiest van het, zeg maar... laten we het zo noemen, het Nederlands-talig... franson. Huh? Niet waar? Ja. Oké. Okay. Zo is dat. Goed. Um, uh, Rita Franklin... Uh, de vrouw, de Queen of Soul. Zo is ze natuurlijk al jaren genoemd. Uh, eerst zat ze bij het uh, CBS label. En toen deed ze wat, wat een beetje jazzy dingen. Maar uh, dat had allemaal niet zo'n enorm succes. En later ging ze dus over naar het Atlantic label. En uh, werd daar natuurlijk geconfronteerd met de enorme uh, Soul naam die dat merk had. Met producers als bijvoorbeeld Tom Dowd en zo. En artiesten als Autoswedding, Wilson Pickett, uh, Sam Dave. Of noem het hele verhaal maar op. Allemaal uh, gewone gigantische soulknakkers. Die uh, in die periode heel heel, heel veel succes hadden. Ze maakte een LP die heette Aretha Franklin. Daar kwam onder andere het prachtige nummer vanaf Natural Woman. en Never Love The Man The Way I Loved You. En natuurlijk ook Respect. Dat stond allemaal op die eerste plaat. Maar ik heb nu de tweede meegenomen. En daar staat eigenlijk wel haar allergrootste kraker op. I think, maar die komen we straks. Uh, we beginnen met een liedje dat zij bewerkt is van de heer Burt Backrack. Ook een grote hit in de top 40 in de tijd. En dat is het nummer I Say A Little Prayer. Hier is Rita Franklin. schreef het. En uh, er zijn natuurlijk diverse uitvoeringen van. Uh, want uh, een van de favorieten van zangerissen van Bert Beckerk was altijd Diane Warwick. En die zal het ook wel een keer opgenomen hebben. En nog uh, diverse andere. Maar deze versie is wel heel apart. Rita Franklin samen met uh, The Sweet Inspirations. Haar vaste drie dames die altijd uh, op al haar platen in die tijd uh, te horen waren. En... Uh, maar ze gek genoeg niet mee optrad. Dat was heel gek, want ik heb er wel eens live gezien, concertgebouw in Amsterdam. En uh, ja, had ze toch drie andere dames bij zich. Maar op de plaat was het altijd, de, waren het altijd de Sweet Inspirations die. Uh, die deden. Uh, Jaap heeft het moeilijk, want Jaap denkt ook bij zichzelf. Ja, om, oh, uh, ik moet, uh, <laughs> ik moet werken, Het is, Jaap, het ik is, kan, is ik een beetje. Uh, nou, kijk, weet je wat het is, Ruud? Ik, ik heb dat al, al jaren niet meer gedaan. Uh, plaatje opzetten, jij het uh, praatje doen, en dan moet ik hem uh, nog scherp zetten. Dat doet mij een beetje uh, denken aan nog... de hele piraten. Maar ik vind het wel leuk hoor. We zijn terug op piratenniveau, Ja, dat kun je wel duidelijk zeggen. Maar die Burt waar jij het net over had, in... Uh, toch onlangs ook nog gewerkt met uh, Treintje Oosterhuis. Ja, dan was hij ook uh, behoorlijk van onder de indruk van, ja. uh, van, uh, van, uh, van Treintje. Want die uh, heeft een hele mooie stem. En die, uh, heeft, uh, Treintje heeft dus een cd gemaakt, een prachtige cd overigens, met werk van Bird Backrack. En uh, het leuke daarvan is dat de man, ondanks dat hij al uh, zeer op leeftijd is... Ja. Want ik denk dat hij zo tegen de 80 loopt. Ah, sterker die... nog, hij is het al. Oh, hij is het al, ja. ja hij is uh, 82 ja. dit jaar geworden. Dus. Ja. dus kan je nagaan. En evengoed nog alles gearrangeerd. En uh, bij de opname aanwezig. En evengoed weer uh, de baas over het hele verhaal. En dat is voor het treintje is natuurlijk wel uh, fantastisch. Als zo'n enorme gigant. Want dat is het. Uh, dat is het toch echt wel. Uh, dat zo'n man dan op een gegeven moment uh, met jou bezig is. Dat, is wel, dat mag je toch wel als uniek ervaren. En dan ja. voor een Nederlandse zangeres uh, zeker. Maar goed, Rita Franklin heeft dus één stuk van backrack opgenomen. En dat was I Say A Little Prayer. En dat hoorde u net. Um, de derde plaat die we mee hebben. Nou, ik heb u straks al iets over verteld. Klaar toe. Het is een Canadese rockband. ja. Yeah. Uh, het is een Canadese rockband. Alleen, uh, het, het, men wilde. Die jongens hadden één principe. En dat principe was: het gaat er niet om wie wij zijn. Het gaat om de muziek. En het is helemaal niet belangrijk wie die muziek gemaakt heeft. Of wie daar nou spelen. Dat vonden ze niet belangrijk. Ze vonden alleen belangrijk dat die muziek gehoord werd. Nou, het is hele aparte, hele aparte muziek, dat wel. Eh. Uh, ik sprak gisteravond iemand die zei dat is bagger. Ik zei nou, euh, <lacht> dan heb jij weinig verstand van muziek moet ik wel zeggen. Hoe ben jij er in de aanraking mee gekomen uh, met uh, Klaatu dan? Nou, dat, dat hoorde je Je had toen de tijd natuurlijk van Radio Veronica. En ah. Radio Veronica, het Piratenseizoen. Uh, had je. smiddags had je Lex Harding altijd. Ja. En dat was altijd een van de. En, en ook, die had s'avonds altijd ook een programma. En daar hoorde je altijd de nieuwste dingen. Zo ben ik bijvoorbeeld ook in aanraking gekomen met Yes. En zo ben ik in aanraking gekomen met Emerson, Leek en Palmer. Allemaal door, door Lex Harding. die ja. gewoon wat progressievere muziek draaide. dan wat je gemiddeld op de radio hoorde. En zo ben ik ook met Klaatu in de aanraking gekomen. Want ik hoorde die plaat dus op Veronica. Ze lieten daar een nummer horen. En toen ging dus ook die mythe. En die mythe, dat was nou juist zo leuk. Want omdat er dus niks op die LP staat... en omdat het een muzieksoort is... die erg uh, zeg maar, ligt naast de Beatles uit de periode 67, 68... dus veel productioneel geweld, uh, veel effecten, veel toestanden ging dus in die tijd het gerucht dat het de Beatles waren. Mm. En dat was voor toen natuurlijk een prachtige mythe... Want, want iedereen geloofde dat ook. Dus die plaat werd verkocht bij het leven. En, uh, maar het waren de Beatles dus niet. De Beatles hadden er ook verder niets mee te maken. Het is wel zo, ik heb vannacht toevallig een paar stukjes zitten luisteren... Uh, dat, je, dat je hier en daar wel dingetjes hoort van... Ja, verdomd, dat zou zomaar uit Strawberry Fields kunnen komen... Of, of uit een of ander stuk van de Beatles, want dat gebeurt wel. Het ligt er inderdaad heel erg dichtbij. Maar het is wel heel apart. Dus het is geen muziek die uh, zomaar even tot je neemt. Je moet er echt naar luisteren. Het is, het is heel apart. We gaan nu een stuk draaien van hun LP. Volgens mij hebben ze er ook maar één gemaakt. Eén of twee, weet ik niet. Maar dit is in ieder geval de bekendste plaat van ze. En die heet Nou van Klaatu. Je schrijft dat dus K-L-A-A... -A. Uh, TU en nee, u dus. En hoe komen ze aan die naam? Kan ik ook nog even vertellen. Dat komt uit de een film, een science fiction film in uit de jaren 50 of begin jaren 60. Dat moet u even te goed houden. En die heet The Day The Earth Stood Still. En daar komt een figuur in voor dat Klaatu heet. En die naam heeft deze band dus geadopteerd, om het zo maar te zeggen. Goed, we gaan luisteren naar Klaatu En uh, het stuk heet Around the Universe in 80 Days. When we reach our departure point, there will be celebrations. Ja, dat was hem. Oh, ja, ik zit, <laughs> ik zit zo ingespannen te luisteren. Je ja, de, ja, hele aparte muziek. En ja, inderdaad, het heeft inderdaad allerlei invloeden, maar. Um Jij zei net al van... Uh, uh, ik hoor ook Electric Light Orchestra erin. Nou, dit was er eerder. Dus als uh, dat erop lijkt... Dan heeft Jeff Lynne dat uh, weer uh, gepikt van... Uh, van uh. Maar goed, Ilo is ook dus een band. Leuker daarvan is dat Ringo Starr van de Beatles... Ooit eens heeft gezegd dat Ilo stopt met opnemen... Als ze de laatste Beatle League gebruikt hebben. <laughs> dat is een leuk omweg. Maar goed, dat even Klaar toe dus. En uh, een band uit Canada is het. Dat is bekend. En... Uh, Nogmaals, op de LP Hoes die er fantastisch uitziet. Het is echt een hele mooie. Ja, dat heb je toch met de LP's. Hè? Daarom vind ik ze deze niks. Ik bedoel, allemaal van die boekjes erbij. Maar zo'n hoes als dit kan je bij wijze van spreken gewoon in de muur hangen. Ja, precies. Mooie... En boven je bed spijkeren. Dat nou, dan, dat is, dat zo mooi is dat het eruit ziet. Prachtig mooie tekeningen. Ja, Mag ik nog eens even kijken? Want, uh, een kijk, compleet ik... kunstwerk is het. Helemaal schitterend. Ja. Around the Universe in 80 Days was dit van Klaatu. En uh, een loop van de uitzending. Want u krijgt er nog wel meer van te horen. Hoort u ook nog wel wat meer informatie. Eh... Uh, ja, ja uh, we gaan naar de confrontatie. Ja, dat is ja, wel de we gaan doen. En Je uh, weet wat de confrontatie is, hè, als u elke week luistert. Uh, we zetten een Beatle-plaat tegenover een Stones-plaat. Uit ongeveer dezelfde periode. Rolling ja, Stones. Ja, dat doe <laughs> Oh. Ja, maar dat is toch de Rolling Stones en de Beatles. Oh. Ja. Ja, ik, ik ken het programma niet helemaal, dus ik uh, zit eventjes uh, met uh, heel veel... Uh... Nou, deze tune moet je dus opnieuw instellen. <laughs> nou, we doen het gewoon nog een keer opnieuw. Ja, het kan mij schelen, dus, uh, ja, het kan kan ik kan mij schelen. Ik, ah, uh, ik had u vorige week beloofd, uh, dames en heren, wacht even, wacht even. Wacht even ja? okay. Ik had u vorige week beloofd, dat, uh, omdat het natuurlijk gaat om, uh, om platen uit dezelfde periode van uh, Beatles en Stones tegenover elkaar... Um, dat ik uh, vandaag u eens zou laten horen uh, dat beide bands ook toch wel geïnspireerd zijn door Chuck Berry. Want uh, allebei de bands hebben nummers van Chuck Berry opgenomen. Uh, zowel de Beatles als de Stones. En we gaan dat vandaag niet hetzelfde nummer, maar uh, wel een nummer van Chuck Berry. Uh, we beginnen met de Beatles. En dan mag je de tune er zo weer in gooien: De Rolling Stones. De Beatles. The Rolling Stones. The Beatles. The Beatles. De confrontatie. Juist, en we gaan luisteren naar uh, Roll over Beethoven. Hier zijn de Beatles. Ja, lekker hè. Rollover Beethoven, geschreven door Chuck Berry natuurlijk. En uh, uitgevoerd door de Beatles van de LP With The Beatles. Want daar hebben we het nog steeds over al drie weken. Uh, en die zetten we tegenover een Greatest Hits LP van de Stones uit diezelfde periode. Rollover Beethoven was wel apart werd gezongen door George Harrison. Dus niet door John Lennon of Paul McCartney. Nee, George Harrison had hier echt de belangrijkste rol. Hij deed de liedzang en ook natuurlijk de gitaar Nou, we gaan weer even de tune doen. Dat zeg ik. Ja, wordt helemaal nerveus van misschien. Nee, nee, nee. Valt wel mee. Valt wel mee. Maar ik voel me daar net zo inspecteur Gadget, weet je wel. Die met de go-go Gadget en noem maar op. Maar goed. Go-go Gadget. Zal we het nog een keer doen? Ja, we doen de tune nog The Beatles The, The, The Rolling, Rolling Stones, Stones. The, The, The Beatles. Beatles En dan kan gelijk Carol de erin zo, ja. ja, de confrontatie! En hier komen de Stones, ook een nummer van Chuck Berry En dat heet Carol! gaat weer zo snel. Ja, het zijn korte liedjes. Hè, ja, jaren... Ja, de uh... ja, jaren 60 was de tijd van de korte liedjes, hè, maar langer dan drie minuten was. Uh, dat kon, ook, kon niet, want dat kon ook niet op een singeltje, natuurlijk. Oh, Carol van de Rolling Stones. En uh, ja, uh, je hoort natuurlijk gewoon duidelijk het verschil. De Rose Stones waren gewoon wat ruiger dan, uh, dan de Beatles. Dat hoor je ook bijvoorbeeld aan het, aan het gitaargeluid. Dus bij de Beatles klinkt het allemaal gitaartje in dit nummer wel netjes, maar hier hoor je al een randje eraan, een beetje vervorming en zo. Dus de Stones stonden denk ik toch wel dichter bij Chuck Berry... dan bijvoorbeeld de Beatles. Wat wel erg leuk was... En uh, als u goed hebt opgelet. En dat doet u natuurlijk. Als u natuurlijk goed op overeenkomsten let bijvoorbeeld. Dan is het het leuke van het verhaal. Dat beide bands. Of nou de Beatles waren de Stones. In die Chuck Berry nummer. Allebei een handklapje erin hadden. Op, op, de, op elke vierde teller. Tik, tik, tik, tik. Dat is allemaal mm. wel een leuk handklapje erbij. Uh, dat, was en, ooit, ja. dat deden ze wel. De Beatles en de Stones deden dat. Dus dat was eigenlijk een van de overeenkomsten. Plus het feit dat in dit geval allebei de nummers van ja. uh, Chuck Berry waren. En <laughs> Yeah. Ja. Want, uh, wat ik nou ook nog herinnerde... was op een gegeven moment is een keer een uh, uitzending. Of ik heb iets gezien. Ja. Daarin stonden Chuck Berry en Keith Richards tegenover elkaar. Nou, en dat is een die film. kregen bijna... Uh, ja, een viel, het zat ook inderdaad in de film. Ja. Maar ze, ze, ze kregen op een gegeven moment een klein beetje een woordenwisseling. Had ik ja, het, dat, het, is, dat is lachen. Ja. Moet u maar eens kijken. De film heet heel, heel rock'n'roll. En uh, daar, daarin treedt Chuck Berry op met een aantal vrienden, zoals dat heet. Mm -hmm. En de leiding over de band heeft Keith Richards van de stoot. <laughs> en Keith Richards was inderdaad de leider. Want op een gegeven moment er zit ook een scène in, dat, dat kan ik me nog voor de geest halen, dat, dat uh, Chuck Berry op een gegeven moment zegt van kan het niet in een andere toonsoort of kan het niet een half toontje lager? Mm -hmm. En dan zegt Keith Richards met een sigaret in zijn mond, want dat had hij altijd, met een sigaret in zijn mond, schud dan van Nee. <laughs> Zoiets, ja. Dus de grote componist zei: Het moet iets lager. En de bandleider zei: Nee. Oh. Over, overigens, over de Stones nog gesproken. Ja. Uh, een tijdje terug was de film nog te zien met, uh, die geregisseerd is door Martin Scorsese. Ja. Uh, ik ben even de titel van, uh, van die film kwijt. Ik ook. Ja, uh, maar goed. Maar op een gegeven moment was daar een, een bluesmuzikant. Uh, buddy Guy was dat? Ja. Nou, weet ik het weer. Ja. Uh, en die stond daar ook te spelen. Nou, het ging zo van dichthoudzagen met planken. Dat die Keith Richards, die was zo onder de indruk. Die zegt: Alsjeblieft, hier heb je mijn gitaar. En ja. uh, toen was het, dat, dat was ook zo'n moment. Ja, maar er zijn wel meer opnames van de Stones bekend. Dat ze met, met uh, grote blues-giganten ja. uh, aan de gang zijn. Ja. En uh, Stones was ook oorspronkelijk een bluesband. Zo, zo wilden ze ook eigenlijk beginnen. Of eigenlijk een rhythm- en bluesband. Mm -hmm. En ze zei natuurlijk. Uh, ze hebben dat pad verlaten op een gegeven moment in navolging van de Beatles. De Beatles gingen, ontwikkelden zich dus uh, en gingen steeds meer ja, toch een beetje de, de symfonische kant op. En, mm. en veel meer effecten, veel meer productie, orkest, instrumenten, alles wat er ook bij stond. Um, en de Stones die zijn daar natuurlijk gewoon braaf achter aangehobbeld. Maar gek is, bij de Beatles past het wel, en bij de Stones past het niet altijd. Uh, de Stone, nadat Sgt. Pepper bijvoorbeeld is uitgekomen, maar goed, daar gaan we het in de toekomst nog wel over hebben, uh, kwamen de Stones met uh, de Satanic Majesties uh, request ook een LP vol met psychedelica en dingen. En is dus eigenlijk een van de weinige mislukte Stones-OP's. Dat vindt, dat vindt eigenlijk bijna rechtgeaarde, elke rechtgeaarde Stones-fan dat. En uh, de Beatles uh, gingen in 70 uit elkaar. En de Stones zijn toen natuurlijk. Zijn eigenlijk na het mislukken van nog een derde, gelijk weer. Op de rock and roll tour gegaan op de Rhythm and blues tour. Want Toen kwamen ze met uh, Jumping Jack Flash. Dat was de eerste single na die tijd weer. En dat was gewoon weer stones. Zoals ja. we de stones kennen. Zoals de stones ook moeten zijn. Gewoon. Raag en rocken. En bij hun lees blijven, natuurlijk. Ja. Schoonmaken, ah. hou je bij hun lees. En daar zijn ze gewoon goed in. Yes. En, uh, ja, we gaan door, want anders zitten we er uren over te kletsen. Al... Het lijkt me niet verstandig. Nee, dan worden er mensen geen muziek en, meer. En we gingen weer terug naar Robert Long, hadden. Ja, eerder. we gaan naar Robert Long, naar die leuke, leuke plaat. Ik blijf het een fantastische... Het is een van zijn klassieke LP's, mag je wel zeggen. Uh, ook zijn eerste in het Nederlands. En ik blijf het allemaal te gek vinden. Er staan zulke mooie liedjes op. Maar ook hele uh, vrolijke en leuke dingen... Uh, met hele aparte teksten. En hier komt er een, je noemde hem eigenlijk straks al uh, Jaap, en hier komt hij. Toen maar jongens, de beuk erin. Doe maar jongens, de beuk erin. Ja, vooruit maar lui, zet hem op. Gif en rood zo in de zee. De oceaan, een grote plee. De vis die gaat maar zo niet dood. De zee is zo ontzettend groot, dit gaat het snelst. tijd is geld, iets anders wordt te duur. Wij zijn baas in de natuur. al thee in de watte zee, ga je mee. Doe maar jongens de buk erin, ja vooruit, maar luis, zet hem op.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 Ja, vooruit, maar luis zet hem op. Maak je medemens maar af. Een megatonnen massagraf in Ooster of in Mozambique. Gereformeerd of katholiek. koeien, neren, martel maar. Ja, knuppel ze maar neer. Ja, ba, ba, ba, ba. Liefst in naam, de lieve Heer. Vol.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 1974 kwam dit uit. Uh, Robert Long was bekend natuurlijk van de band Gloria uit Utrecht uh, en daar had hij uh, een zeg maar, hit mee en dat, dat lag toen in het genre de rally Pop, want het ging over de Last Seven Days, dat was een van de, de grote hits van Gloria. Ja, dat hij eruit stapte. Toen is, werd het ineens unit Gloria. En toen zijn ze nog uh, een tijdje doorgegaan... met Bonnie St. Clair als zangeres. Dat ook nog een keer. Maar Robert Long die ging op de Nederlandse tour... en uh, deed fantastische dingen daarmee. Deze plaat, dat weet ik ook nog wel... heeft uh, ontzettend lang... in de, in de LP uh, de hitparades gestaan. Omdat het... En toch was hij behoorlijk controversieel. Want er gebeurden echt wel textueel dingen. Hij nam geen blad voor zijn mond. En uh, het was best wel, uh, wel heftig wat er allemaal gebeurde. Robert Long, doe maar jongens, de buik erin. En u gaat er natuurlijk in dit programma nog uh, meer van horen. Nu, Aretha uh, Franklin. Ja, de lady of soul, oftewel de queen of soul. En ik blijf altijd, ik, ik hou niet zo erg van zangeressen moet ik eerlijk zeggen. Ik, meestal vind ik het allemaal van die gilmachines. Maar dat, dat, dat vond ik van Arita Franklin niet. Ik, ik, ik was gek altijd op haar muziek. Vooral omdat ze echt ook de blues kende natuurlijk. Uh, en, en ook een beetje vanuit de jazz kwam. En ja, ik, ik vond het gewoon een wereldzangeres. Het is voor mij altijd de queen of soul gebleven. En uh, dat is er dus nog. Uh, hoewel de stem tegenwoordig niet meer is wat die vroeger was. Want ze kan niet meer zo hoog. Uh, dat hoorden we vorig jaar wel. Want dat vond ik een beetje een Want Vorig jaar zong ze toen bij de inauguratie ja. van, uh, van, van uh, Barack Obama. Precies! En dat, dat was eigenlijk een beetje rampzalig. Dat, was dat, had, dat had ze eigenlijk niet moeten doen. Dat was een dat beetje dat, de zwanenzang van Rita Franklin. Ja, vond ik dat, ik denk ik wel, dat denk ik wel. En daarom uh, koesteren we ook de, uh, de oude opnames maar. Uh, van deze LP Rita nou Haar tweede plaat voor het Atlantic label. En het nummer wat we draaien heet Saw. I'm Nou, terwijl Ruud nog eventjes zit te kijken van wat er nu allemaal moet uh, gaan gebeuren. Uh, was dit Arita Franklin met Seesaw en wat er voor de rest uh, nog aan zit? Het is gewoon ja. één album die we al eerder hebben gedraaid natuurlijk. Ja, klaar. Toe gaan we weer doen. Hè? Ja, is dat zo? Ja. Polizania. Dat is een, uh, dat is een prachtig, uh, prachtig nummer. Duurt lekker lang, uh, dus je hebt even rust. Het duurt geloof ik, maar. ik kan het niet goed, zien. Ik geloof dat het acht minuten duurt. Twaalf minuten? Ja. Nee, zo lang niet. Welk <laughs> nummer zijn jullie ook alweer? Polizania gaan we draaien. Van Klaatu is het laatste nummer van kant 1. Ja, het is uh, even uh, improviseren, uh, allemaal. Dat uh, maakt uh, het allemaal uit. Maar dat maakt het juist leuk. We zijn niet zo netjes georganiseerd. We maken er gewoon een chaos van. Polizania, dus van uh, die prachtige plaat van Klaatu. De LP heet Nou. En nogmaals, het nummer Polizania. Hier is Klaatu. C citizens who questioned those suspect harborers of doubt were brought before a panel of the Ministry of Health. kan ook de Oh sorry. Nee, nee, nee. Nee, sorry. Nee. Nee. nee. nee. nee. nee. nee. nee. nee Even klaar toe laten gaan. Prachtig mooi jongens, dus is het mooi. Politsenia heet het nummer. En uh, intussen, uh, dames en heren, kan ik u vertellen dat... Toen de tijd, ik zei het al, klaar toe, dat er, er hing een heel mysterie overheen. Want op de LP staat absoluut niet wie de muziek gemaakt hebben en wie er gespeeld hebben. Um, en de eerste verhalen, zei ik u straks al, was dus dat uh, men dus dacht dat de Beatles het waren. Maar die waren het niet. Wie waren het wel? Nou, dat is natuurlijk later uh, best uh, uitgekomen. Die long... Was een meneer die deed de vocals, de keyboards en de guitars. Oftewel de keyboards en de gitaren. Dan hadden we uh, John Wallachuk. Die deed ook de gitaren, de bas en de keyboards. En dan hadden we ook nog Terry Draper. En die deed drums uh, en percussie. En ook vocals. Het dus waren dus met z'n drieën. En uh, er zat natuurlijk ook nog een beetje orkestwerk bij. Het album is uh, geannonceerd, vooral door klaatu. En, en um, Terry Brown dat was ook nog iemand en het is opgenomen en uh, geengineerd, dus de techniek en zo was ook in handen van, um, van Terry Brown het album kwam dus uit in 1977 en het was uh, het was uh, ja, ik zei net dat verhaal over Lex Harding dat klopt dan natuurlijk niet helemaal want in 1977 was Veronica er niet meer maar er zal er ongetwijfeld ergens een ander programma zijn waar op, denk op Hilversum 3 in de tijd nog, toenmalig Hilversum 3 Waar uh, die informatie uh, tot ons kwam. Uh, er staan uh, een, groot een mooi aantal stukken op. En we gaan er straks natuurlijk nog iets van